Zuiden, dit was het NOS Journaal.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 The new entertainment for you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 Alweer het tweede uur van Entertainment for You hier op CFM, aflevering 15. Dus dat uh, is altijd wel heel erg gezellig. Dus we hebben al acht, 15 keer achter die mengtafel gezeten. Ja, 15 drieën. weken ook, hè? Vanaf uh, januari zijn we begonnen, hè? Ja, vanaf januari Entertainment for You. En uh, ja, in uh, december natuurlijk het afscheid van Roy on Air. Ja, al 15 keer. Ik vind het een hartstikke leuk programma gehoord, zo. Nou, ik hoop dat de luisteraars dat, uh, ja, dat ook vinden. Ja, ik vind het ook wel een keer leuk om te horen. Dus uh, bel gewoon even naar de studio www.zfmzandvoort.nl. Daar vindt u alle informatie over de CFM natuurlijk. En uh, ja, het tweede uur in ieder geval popstar Henry met Jobis nieuws. En wat er verder gaat gebeuren, dat is nog de grote verrassing. En uh, ja, we, het, uh, we gaan gewoon lekker muziek draaien. Ja, er gebeurt net wat hè? Nou, ik kan de, ja, het een beetje DJ, een beetje DJ radio praat. Want dat lag aan het systeem. Uh, ik stond net een plaatje op via een... Uh, een mooi apparaat. Een mooi apparaatje. En dat deed ik via mijn USB-stick. En dan heb ik een liedje gedraaid. Maar uh, nou, Roy ging net wat, uh, wat eten halen. En hij bel me. Hij zegt, uh, ja, ik hoor niks. De luisteraars zullen dat ook wel gehoord hebben. Dus dat apparaat, er is iets mee. Ik heb alles gecontroleerd. Maar ik in heb... de studio hoorde je wel In wat, de he? studio hoorde ik namelijk wel muziek. Dus ik denk, alles loopt goed. Alles gaat goed. Maar uh, dat blijkt me niet. Dus daarom... Uh, was er misschien een lange stilte? Een maar dat gaat, gaat niet meer gebeuren. Hier aan de kust, hè? Van, uh, hier aan de kust. Van Bluff. Nou, toepass toepasselijk nummer, toch? Ja, He? zeker hier in Zandvoort, <laughs> hier aan de kust. We gaan gewoon. Onze excuses daarvoor. <laughs> ja, in ieder geval, excuus. Inderdaad. We gaan in ieder geval even een lekker plaatje nog draaien hier. En zometeen zijn we zeker bij u terug. Ik remember you stepped in the storm. En you kept me standing in one place for way too long.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 We allemaal natuurlijk. Je ja, allerlaatste feestje was dan niet bepaald gruwelijk. We janken allemaal naar de dus baby's. die moet staan, en ik bedrap nu mama af en toe nog steeds spontaan. Maar goed, ik doe nu echt mijn dingen. Ik werk en stress, en ik heb nu tegenwoordig ook een plekje in west. De verwarming doet het niet, daarom lijkt het zo keel En ik ben al gezellig daarom lijkt het zo stil. Maar het Shit, kom je bananen maar, nou, maar zien? Ik voel nagedankt de mannen en kabouts van dien. Ik heb ik mijn hele eigen shit van. Hij heeft niets gebouwd. Er zijn zoveel dingen die ik jou wil vertellen. Toen heb niet eens, dat hebt het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 wat ik oppaal alle kreatief van jou. Wat zoveel dingen die weet ik jou kan dat vertellen. Ik moet meer van Jij jou. Spreek, alleen als ik het zwaar meen Ik vocht de business op Maar als ik geen, ben begonnen Ik kan niks meer stoppen en alles, ik blijf mezelf. Vergeet de wereld bij de ballen. Hou kijk mezelf. Ik liet je kijken door mijn ogen. Als ik over een kon. Ik zou nog even met je lopen. Als je gewoon op bestond. Maar alles is nu veranderd. En jij bent niet hier. Uh -uh. Daarom roep ik nu nog haaien bij het drinken van bier. En je weet ik heb nooit echt bij gepast. Ik was al een buit een beetje in de kleuterklas. En ik haatte dat ik haatte jou. Omdat die die ik wist dat ik je geen had. En jij gewoon dezelfde probleem had. Maar ik heb zoveel positief van jou. Dus daarom bied ik in mijn schusjes aan. In mijn for you Ja, dit is de nieuwe van de opposit. Oftewel uh, van het deel van hun nieuwe album Ik Ben Twan, Big Two. brief van jou samen met uh, Treintje Oosterhuis. En dit wordt, uh, ja, dit wordt een nieuwe single. Ja, dat uh, was uh, de oppositie met treintje Oosterhuis hier op CFM ja. uh, Zandvoort. Hé, hey, ik uh, zat even op het internet te googlen en zo. Ik vind dat altijd hartstikke leuk. Je komt altijd heel veel leuke, leuke dingen, dingen tegen. Leuke dingen tegen, ja. ja. En zoals dit heb ik tegengekomen. Maar even voordat we dat fragmentje gaan horen, moet u eerst dit even horen. Muziek <truimert> Daar is hij dan. Ik heb een toetoe toe toeter op mijn waterscooter en met toetoe toe toeter ik naar jou. Ik heb een Oké, okay, stoppen maar. Dat uh, Die hebben we gehad. Nou, en dan kom je verder hè op internet en dan hoor je dit. Moet je wachten. Ik heb een Ik heb is leuk. Ja, <lacht> nou, dat is een zingende papegaai. Manus, Manus de papegaai. <lacht> nou, hij is toch leuk? Je kan ze ook van alles leren, hè? Ja, dat... Er zijn reacties op gegeven. Ik ga, we gaan even kijken. Heel leuk, knap van zo'n diertje, Tamara. In één woord, geweldig. Jeroen, <lacht> leuk. Er staan veel meer filmpjes erop. Hè? Dus je kan even kijken als ja, je naar want... uh, youtube.nl uh, gaat. En dan typ je Manus de papegaai. Bijvoorbeeld deze. Misschien ook wel leuk. <laughs> Kijk, hij, hij praat eens na. Daarom is het ook dus een papegaai, hè? Pizza! Even wachten. Even wachten, pizza. Dit soort filmpjes, dat is toch hartstikke leuk? Dus, uh... Ja, zeker. Dus kijk gewoon gerust even op YouTube. Manus, de papegaai. Nog één stukje, hoor. Nog wel. één, laatste. Om het af te leren. Dit is gewoon een man ook die op de achtergrond zo lekker poepen. En een <laughs> lekker poepen. Je hoort ook steeds verschillende stemmen. Ja, het is uh, heel. Ik vind het echt uh, leuk. Die hele YouTube-kanalen staan er vol mee met die zingende papegaai. Manus, de papegaai. Onthoud hem goed, dames en heren. Het wordt een grote. <laughs> Dat wordt. <laughs> en krijgt binnenkort zijn eigen single. Gaat ja. mee moeten doen aan Talented. <laughs> nee, in ieder geval blijf lekker luisteren bij CFM. Zometeen showbiz nieuws met Popstar Henry. Maar eerst muziek! Make love tonight. Wat een geweldige plaat. Marvin Gaye, seksueel En Marvin Gaye, een groot artiest. En natuurlijk veel hits gehad. Bijvoorbeeld uh, What's Going On of Let's Get In On. En uh, ja, hij heeft toch wel een uh, bewogen leven gehad. Hij heeft uh, ja, veel hits gemaakt. Hij kwam in het drugsprobleem. Hij heeft zelfs nog een tijdje in België gewoond. En uh, ja, zijn leven kwam eigenlijk uh, ja, tri triest ten einde. Hij is uh, neergeschoten naar een uh, ruzie door zijn eigen vader. Aww. Ja, zielig hè. Ja. Maar uh, ja, zijn muziek is, uh, vind ik echt, echt goed. Nou, geweldig dat het uh, zo uh, mag. Hé, hey, um, raad eens het geluid. Sorry, hoor. Raad het geluid. Moet ik het zeggen? Oké, okay, nog een keer doe ik met mijn ogen dicht. Je hebt het al gezien. Oh. Ja, je drinkt uit de milkshake. Dat is het. Oh. Nee, het was zo'n... Een pers persifilatie van uh, natuurlijk uh, Q-Music. <laughs> nee. Benieuwd of u luistert naar Entertainment for You nog steeds. Uh, waar altijd uh, Nederlands en Engels talige muziek door elkaar wordt gedraaid. En heel veel entertainment nieuwtjes wordt besproken. Zoals hebben wij nu klaarstaan. Mick Harren met Word Wakker Nederland. En uh, zometeen zeker ook nog Lisa met Halleluja. Maar nu eerst Mick Harren natuurlijk met Wakker Nederland. Zometeen, zometeen Showbiz nieuws met Popstar Henry en Rudy's Eendagsvlieg.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 worden daar niet meer gehoord Respect en tolerantie Dat is waar het over gaat Waar deze mensen vragen Kan ik nog veilig over straat Ja, lang genoeg gezwegen De wekker is gegaan Er moet nu iets gebeuren Het gaat ons allen aan Wordt wakker Nederland Tijd voor wat gezond verstand. De nieuwe tijd, ik weet het wel. Maar je blijft een kikkerland voor het wakker Nederland. En zeg wat je te zeggen hebt, laat je stem nu eindelijk horen. Laat ze weten wie je bent. Jij bent de ruggengraat van onze. Kom sta op en laat je zien. En neem het heft in eigen hand. Voor wat de land. Voordat men jou niet meer hebt. Laat je stem nu eindelijk horen. Laat je weten wie je bent. Een geweldig plaatje, Roel van Velsen met Diep. en we gaan meteen door naar de enersvlieg. Want de enersvlieg van deze week is uh, nog steeds een veel gedraaid nummer op de radio. John uh, Farnham had in 1987 een grote hit te pakken met de nummer 'Your Voigt. Voice'. Veel mensen kennen het nummer wel, maar weten eigenlijk niet dat John uh, John Farnham de artiest is. You're the voice stond op het album Whispering Jack. Dat maar liefst 25 weken op de nummer 1 positie stond. Farnham heeft maar, eigenlijk maar 3 hits gehad. En is daardoor niet heel bekend geworden. Na zijn laatste nummer uitgebracht te hebben in 1990. Hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Daarom is de als vlieg John Farnham. Met You're the voice.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 Zou ze zo graag twee armen vinden die me langer lief om zouden Het showbiznieuws nieuws met Popstar Henry. Oh, het re is het is het is het is het is het is het is het het Gelukkig wel, ik ben blijven hangen ja <laughs> hoe is het netje? Ja prima jongen, ik heb net uh, lekker de veteranen gefloten van uh, Vervoerendaal Oké, okay. en de uitslag was? Uh, Dat is 5-2, Vervoerendaal, dus uh, niet slecht gedaan de veteranen hè? Ja, daarnaast daarna zit ik nog meteen in Maastricht en uh, dan ben ik, uh, ben ik keeper bij een uh, zaterdagwedstrijd, Dus uh, ja, je moet wat doen hè, natuurlijk om, uh, voor, voor, je, voor je kinderen, hè, want die jongen, maar die speelt er ook bij. Dus ja, die hadden geen keeper vandaag, dus helemaal oh, beschikbaar gesteld, hè, dus uh, ik hoop dat ik niks breekt. <laughs> dus je gaat gewoon keeper. Ik ga gewoon keeper vandaag, joh. Dus ik hoop het allemaal goed. <laughs> Heb je dat ooit wel eens gedaan? Of in je jongere jaren misschien? <laughs> in mijn jongere jaren, want dat is een heel lang geleden. Oh. Maar dat maakt verder niet uit. Nee, tuurlijk gestorven. niet. <laughs> Zit maar ook kwetsbaar op. En Henry gaat in de voetbalwereld. Nou, dat zou wel beter. Nou, Henry, kon je wel elke week over voetbal beginnen. Ja, dat is, dat is een van mijn grootste hobby's, hè? Ja, dat komt toevallig uit, want dat is ook een van mijn grootste hobby's. Maar wat is nou je favoriete club? Mijn favoriete club? Ja, mag ik dat zeggen Ajax natuurlijk, hè. Oh, dan nou kan ik goed met je praten, Henry. Dat denk ik toch, hè. <laughs> en morgen tegen VVV, hè? Ja, daar moet er een eitje zijn op die. Ja, tuurlijk. Dat denk ik. Een nulletje toch. of vier. Nou, schat, ik, ik zo. Dat moet goed kunnen, hè. Als, als niet te gek doen. <laughs> Goed, joh. Maar uh, ja, jongens, jullie hebben natuurlijk gezien het afscheid van Sugarie groepen vandaag. Hè? Ja, nog niet gezien, maar, uh, maar ik denk, denk dat ik wel even ga kijken. Ja, natuurlijk, zeker weten. Het is een triest verhaal. Uh, dat dus je zo aan je einde moet komen om te, om, te, om te vallen tijdens een uh, gewone uitje. Eigenlijk, in feite, En dat, dat is geen wat gebeurd is. Hè? Maar goed, in ieder geval, het was een, een zeer uh, ja, spraakmakend figuur natuurlijk in de popscene in de popwereld. En in de, en in de ja, in, in, sowieso als artiesten was het een, geweldig, uh, een geweldige geweldige persoonlijkheidshoek die roepen natuurlijk. Hè. Ja, zeker weten. Die is ook wel best wel missen in het circuit. Goed, ja, maar trouwens, ja, wie ook terug is in het circuit, dat is uh, Ron hè. Ja, we hebben het net al een klein beetje besproken. Ja, hij ja, gaat ja. gewoon bij Omroep Max. Ja, wie oh, ja, van de drie gaat hij die, gaat die presenteren, weet je dat? Ja dus uh, ja het is een oude weg succes natuurlijk en of die formule nog steeds werkt dat is natuurlijk de vraag hè we gaan het zien maar die laatste tijd merk je gewoon net als ook koffietijd uh, ja, ja dat is het programma's het gaat toch weer werken al, al die oude terug. programma's ja de oude formules die werken nog steeds goed hè ja ja, dat merk je gewoon goed. En uh, ja, laat, laat maar gebeuren. Ik ben benieuwd. Ik heb een al een leuk programma gevonden. En als je s'avonds even thuis komt even lekker op de bank zit, even kijken naar een uh, lekker een, uh, on onzinnig programma. ben je wel gewoon ja. leuk. <laughs> nou, doen we dat toch, hè? Ja. Zeker. Maar goed, de ouwetjes die, die zijn ontzettend spraakmakend, vind ik de afgelopen weken. Weet je dit? Vee ook niet? Ja. Patricia Pai, Connie van Breukhoven. Ja. Bij, bij die uitreiking van het boek van, van Gordon: dat ze weer uh, de bladzijde uit moet scheuren en dat soort dingen meer. Ja. Ja, daar wordt er niet goed van, hè? Oude, heel gekke zeggen ze wel eens, maar ik ben er bang voor af en toe. Ja. Ja, dus, ja goed, in ieder geval, de jeugd is natuurlijk de toekomst, zoals je dat zegt. En, en dat hebben we ook gisteren weer gezien bij, uh, bij X-Factor. Heb je het gezien trouwens, nooit? Nee, ik heb het wel gehoord. Want ze waren ja. toch met z'n drie, hè? Die uh, negerinnen. Ja, absoluut. En uh, ja, goed, dat zijn dingen. die, die moet op een gegeven moment iemand de show verlaten. En toevallig waren hun dat deze keren. Nou, Wie is ik... jouw favoriet, Hendrik? Eh, uh, nou, zoals ik. Tony heeft niet geweldig zongen gisteren. Nee. Maar hij stak nog steeds met kop en schouders boven de rest uit. Ja, ik vond uh, Jaap erg goed. Ja Jaap, ja, Jaap moet een beetje aan zijn houding werken, vind ja. ik. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is ook zo. Een mening, hè? En, maar uh, misschien is het geen houding, maar het is toch een bochel? Ja, dat zou kunnen, maar het is natuurlijk zoiets. Je moet, je moet mensen overtuigen van hetgeen wat je doet. En dat ja. wist ik nog even bij hem. Ja, dat is wel. Nou, maar het is nog jong, hè? Dus uh, er kan nog van alles gebeuren, hè? Ja. Ik wil even kijken, dan ga ik even verder naar. Uh, ja, dat heb je misschien ook gehoord van Amy Winehouse. Amy Winehouse, ja? Die is weer met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. Alweer? Ja, ja alweer. Ze, ze had last van de implantaten, dus. Goh. Uh, ja, ik weet niet wat er mee loos is, maar volgens mij begonnen ze spontaan melk te geven. Maar dat... <laughs> nou, bij haar is melk, uh, ik denk eerder alcohol dat eruit komt. Uh, dat zou ook nog kunnen, ja. <laughs> maar, nee, maar dat was maar een grapje van mijn kant. Moet je me gauw weer vergeten, natuurlijk. Tuurlijk, grapjes mogen. Maar goed, jongens, ik, ik, ik kan het niet lang maken. Oh ja, dat dat je jullie nog niet onthouden. Uh, je hebt misschien gehoord dat uh, Nicolette Kluipen en Playboy. Ja. Ja. ja, ja. En, of, succes is het nog niet, hè? Nee. nee. nee. Het heeft nog geen uh, aftrek. Uh, heb jij de foto's gezien? <truimert> nee, ik heb ze nog steeds niet gezien. 25.000 ja. exemplaren minder verkocht. Dan. Uh... Ja, ja, ja, ja. Ja, nou. strijd, jongens, maar. Uh, hey. Heb jij ze gezien, Henry? Ik heb hem nog niet gezien, oh. ook nog niet. Dan moet je even googlen en dan kom je vast wel een fotootje tegen op internet. Want uh, je hoeft niet speciaal de Playboy tegenwoordig meer te kopen. <lacht> ik ga dit even doen, dadelijk na de wedstrijd. Is dat goed? <lacht> ja, is goed, even uh, opwarmen. Ja, goed jongens. Maar in ieder geval, ik moet er tussenuit. Ik ga mijn ja. even verder en dan ga ik het ja. proberen om te verdedigen van, uh, ja. van onze vrienden. Nou ja, succes met de wedstrijd. Dankjewel en uh, jullie de succes dadelijk met, uh, met ijsmorgen, morgen. Hè? En uh, ja, ik wens u nog heel fijn. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Hé hey, jongens, toi, toi, hè? Oké, okay. hoi. Hoi, Henry, bedankt. Hé, ik ben allemaal, hè? Hoi. hoi.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 Take whatever arrives Oh yeah Still aiming for a million It doesn't mean I'll never get by myself Dinant, uh, Dinant Moestof. In Overmaar het. Hier bij ZFM Entertainment For You. Ja, en uh, Rudy zegt al entertainment voor jou. U hoort hier altijd het laatste nieuws en u hoorde net ook het showbiz nieuws met popstar Henry. En nogmaals bedankt Henry voor jouw bijdrage. Hé, hey, ik kreeg net een heel leuk sms'je uh, dat, uh, dat er geluisterd wordt naar onze show door van uh, Albert Jan en Mariska. En uh, ik uh, dacht bij mezelf we gaan gewoon een leuk plaatje voor ze draaien. We zijn bijna aan het nieuws ook aangekomen. Dus uh, ja, we zullen gewoon, we gaan ook even afsluiten natuurlijk. Ja. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer en dan hopelijk is Pascal er weer natuurlijk weer bij. Uh, ja, erg drukke weekies. Dus uh, hij verdient wel zijn rust eventjes. Maar uh, wij uh, we nemen het altijd met plezier. natuurlijk uh, De show natuurlijk ja, gewoon tuurlijk. doorgaan met z'n ja. En dat uh, komt uh, helemaal dan weer goed. In uh, ieder geval, iedereen bedankt voor het luisteren. Uh, heeft u tips voor de redactie? Ga dan even naar www.zfmzandvoort.nl en uh, ja, vul daar gewoon het contactformulier in. En alle tips zijn gewoon welkom. Interviews, reportages zijn allemaal welkom Zeker bij weten. Entertainment For You. Ja. En uh, ja, volgende week zijn we er weer met heel veel nieuwtjes en dingetjes. En natuurlijk ook natuurlijk de grote vrienden van de show. De, me, en, en, ja, de entertainers hè. De entertainers, uh... ja. Ja, heb je volgende week nog plannen? Nou, niet echt. Morgen okay. naar Ajax, wat ik net al zei, samen met Henry. Nee. <laughs> nee. nee, heel erg leuk. In ieder geval deze plaat is voor uh, Albert Jan. Tips voor de redactie. www.zfmzandvoort.nl. Deze is voor Albert Jan en Mariska. En tot volgende week. Later.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 De NMA verwacht dat het onderzoek in de slopersbranche nog het hele jaar gaat duren. In Bangkok zijn bij gevechten tussen aanhangers van de Thaise oppositie en de veiligheidsdiensten vijf doden gevallen en rond 500 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn tientallen militairen en politiemensen. De militairen vuurden rubberkogels af op de betogers en zetten waterkanonnen en traangas in. De anti-regeringsprotesten in Thailand zijn al vier weken aan de gang. Aanhangers van de verdreven premier Thaksin eisen het vertrek van de huidige premier... en ze eisen nieuwe parlementsverkiezingen. Ze hebben verscheidene overheidsgebouwen bezet, niet alleen in Bangkok... maar sinds vandaag ook in twee noordelijke steden in Thailand. De lijkwade van Turijn is voor het eerst in tien jaar weer te zien. De linnendoek, waarvan sommige katholieken zeggen dat Jezus daarin na zijn dood is gewikkeld... wordt tot 23 mei tentoongesteld in de dom van Turijn. Op de lijkwade staat een afdruk van een man die lijkt op afbeeldingen van Jezus. Volgens wetenschappers kan de lijkwade van Turijn nooit 2000 jaar oud zijn. Ze hebben via onderzoek van de stof uitgerekend dat de doek ergens tussen 1260 en 1390 is gemaakt. Het weer: vannacht kans op lichte vorst, morgen vooral in het oosten bewolkt. Het wordt tussen 8.